Jeroen van Kan met het Renewaar Journaal. In Delft woedt een grote brand in een meubelwinkel op een woonboulevard. De brandweer is massaal uitgerukt en spreekt van een zeer grote brand. De zwarte rookwolken zijn tot ver buiten Delft te zien. Het vuur zou zijn uitgebroken bij meubelzaak Jisk aan de Levenstein. Het is nog niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De klimaatmars in Brussel heeft zo'n 25.000 bezoekers getrokken, zegt de politie. De stoet begon in Brussel-Noord en eindigde bij het Jubelpark. In het park zijn op dit moment nog speeches en optredens gaande. De mars is bedoeld om meer aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek en de energiecrisis. Ook op andere plekken in Europa werd de actie gevoerd. In een museum in de Duitse stadplaats Potsdam gooiden activisten aardappelpuree tegen een schilderij van Monet. En in Londen blokkeerden activisten het kruispunt Abbey Road, bekend van het gelijknamige album van The Beatles. De politie heeft gisteravond drie jonge mannen aangehouden op een carpoolplek langs de A1 bij Bunschoten-Spakenburg. Die locatie staat bekend als rome ontmoetingsplaats De politie denkt dat de drie geweld wilden gebruiken tegen bezoekers van die plek. Agenten zagen de verdachten met een hockeystick de struiken inlopen en ook hadden ze een golfclub bij zich. Het gaat om een man van 20, een man van 18 en een minderjarige jongen. De drie zijn inmiddels weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. In de Eredivisie heeft Utrecht met 3-1 gewonnen van Sparta. Ahead Eagles en NEC speelden gelijk. Het werd 3-3. PSV moest zijn derde nederlaag van het seizoen incasseren. De Brabanders gingen met 4-2 onderuit bij FC Groningen. Excelsior bezorgde AZ ook een derde nederlaag op rij door met 2-1 te winnen. En het thuisduel van Cambuur tegen FC Twente eindigde teleurstellend voor de club uit Leeuwarden. FC Twente won met 1-0. Het weer tot besluit. Vanavond trekken stevige onweersbuien naar het zuidwesten over het land... met kans op hagel en zware windstoten. Morgenochtend ook nog veel wind met zware windstoten en stevige buien... en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Typisch lammens met gerlammens. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be served like California. Yeah. Blonde here, Serving USA. Ooh, You'll catch him serving at them. Inside, Delft. outside, You And agree, says, Inside, outside Inside, Inside, outside, you Pacific Palisades Inside, outside, You The sentinel outside, You Redondo Beach LA Inside, outside, You All over the whole area yeah. Inside, outside, Inside, Everybody's gone Serving surfin'. USA USA Everybody's done serving Serving USA Yeah, everybody's done serving Serving USA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 De mentale klanken van het bepruikte orkest van Rondo Veniciano. Dat was eigenlijk de voorloper van het spektakel van André Rieu. Hè, met al die mooie kledij. We gaan naar muzika fantasia.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 See so you. So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 Oh, I've done my time.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 Nederlandse chansonnier, componist, liedjeschrijver en ook acteur. Hè? En na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie... maakte Shafi sinds de jaren 60. furore als zanger... met liedjes als Sammy, We Zullen Doorgaan, De Pastorale... Zingvecht, Hulbit, Lachwerk en Bewonderde shafi kantaten en het schitterende wat we nu laten horen, laten we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 die stijf wat ik spaarde Kreeg gewoon van uur tot uur. Laat me Laat me Laat me mijn eigen gaan mama. Laat me Laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Ik kom niet onderuit. Ik laat mijn liedjes nog maar zwerven, en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zien, jouw zwarte schaal, jouw trouwe fan. Ik blijf er lang en liefst nog langer, en laat me blijven wie ik ben. Zo we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 Ja! al die hysterische reacties van voornamelijk jonge tienermeisjes die tijdens de concerten met muziek en met hun gegil de boel overstemden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 Somewhere that happened to me, which I couldn't see. What you do?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 Je weet veel te weinig van heb en van vloed en daarom durf je niet meer. Geef je verstand maar en geef me je hand. Nee, ik durf nog niet mee. En volg nu je hart naar de overkant. Kom aan hier en mee. Je weet toch van alles wat mij hier zo vindt. Toch ga jij met me mee.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 Hittip van Ger...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 I've <laughs> Ronnie Liddell, Stevie Wonder. Mensen, we gaan naar Passepartout. Dat waren twee echtparen die zongen over de mooiste dingen uit het leven. En Passepartout, dat is zo'n fraai omhulsel, en kader bij een schilderij. En zo maken ze de dingen, de kleine dingen des levens, mooier. Je zou ze de positivo's kunnen noemen, zoals Cote en Bie vroeger persifleerden. De positivo's, Passepartout en de doodgewoonste dingen. Daar wil ik over zingen. Van al het mooie dat ik zie het dagelijkse leven is mijn alle woorden gegeven in harmonie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van het ziel, maar meestal zijn meer verwensen, je ziet met angsten beven het oppervlakkig leven van nooit tevreden mensen om je heen het me als maar nummer één maar rijk dan moet bedringen de mooiste droom voor vrienden geluk is simpel, dat geldt algemeen de doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen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 de wijsheid die de we wensen leeft onder alle mensen, in alle regio's vaak onder dood gewonnen. De wijsheid die geluk voor ogen heeft, en iedereen voldoende kansen geeft.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 Dat zijn de trieste dagen, die brengen mij dan even van mijn sneeuw. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen, van eindeloos kleur. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen, van eindeloos kleur.